is Walter de Jong met het NOS-journaal. Minister Schouten stelt extra geld beschikbaar voor vernieuwende vistechnieken. Ze wil daarmee een alternatief bieden voor de pulsvisserij... die vrijwel zeker wordt verboden. Deze week valt daarover een besluit in Brussel. Zo'n 200 vissers demonstreerden vandaag bij de Tweede Kamer... in de hoop dat Nederland het verbod nog kan tegenhouden. Maar volgens Schouten zit dat er niet in. Wel zegt ze dat het kabinet de vissers wil steunen... onder meer door ze te helpen bij de ontwikkeling van andere technieken. Zakenman Jan Dirk Parelberg moet definitief 24 miljoen euro boete betalen. De Hoge Raad vindt dat de zaak tegen hem bij het gerechtshof niet over moet. Parelberg werd een jaar geleden veroordeeld voor het witwassen van de miljoenen... die door Willem Holleder zijn afgeperst van vastgoedhandelaar Willem Enstra. De later geliquideerde Enstra werd beschouwd als bankier van de onderwereld. Tegen twee verdachten van de roofmoord op een oude vrouw in Den Haag is 16 jaar cel geëist. De twee zijn oud-medewerkers van een bank en wisten daardoor dat het 85-jarige slachtoffer veel geld had. Ze werd in juni 2017 met grof geweld in haar appartement om het leven gebracht. De politie kwam de twee verdachten op het spoor nadat er was gepint met de pas van de vrouw. Ook is er een DNA-spoor van een van de twee in de woning gevonden. Toch blijven de man en vrouw ontkennen dat ze iets met de overval te maken hebben. In Japan zijn zeven bonsai-bomen gestolen met een totale waarde van 100.000 euro. Een van de boompjes is 400 jaar oud en kan nog geen week zonder water. De eigenaren van de bonsai zijn wanhopig. Het Japanse echtpaar roept de dieven op goed voor hun kinderen te zorgen. Het weer, wolken trekken over, maar af en toe schijnt ook de zon. Het blijft vrijwel overal droog bijna een graad of 8. Vannacht land kans op lichte vorst. Morgen vooral in het zuidenzon, het wordt zo'n 9 graden. Vanaf donderdag overal zonnig en temperaturen tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe?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 to leave.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 www.zfmzandvoort.nl ZFM Uno, dos, tres, cuatro The to you. Not to mention, they say they can smell your intentions It's